Eerst een klomp met het NOS-journaal. Hun pensioen. Uit een onderzoek van een demografisch instituut blijkt dat zeven op de tien oudere werknemers het lichamelijk en psychisch zwaar hebben. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat veel mensen boos zijn dat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar. De meesten zouden willen stoppen met 63 jaar. De Russische legertop en president Poetin zijn verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MA-17. Zij besloten om de verdachte boekraketinstallatie raketinstallatie naar het front te sturen, zegt het onderzoekscollectief Bellingcat. Dat heeft nu nog zo'n twintig militairen in beeld voor het neerhalen van MA-17. Zij moeten weten wie de raket op het vliegtuig heeft afgevuurd. Volgens Bellingcat zijn uiteindelijk twee mensen eindverantwoordelijk, Poetin en de Russische minister van Defensie. Donald Trump heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. De twee andere kandidaten, Ted Cruz en Marco Rubio, strijden nog om de tweede plaats. Het is de derde overwinning op rij voor Trump. Volgende week dinsdag kan bepalend worden omdat er dan twaalf staten tegelijk gaan stemmen. Als Trump dan opnieuw goed scoort, wordt hij waarschijnlijk de presidentskandidaat voor de republikeinen. Organisaties die de naleving van mensenrechten moeten controleren... staan steeds meer onder druk, schrijft Amnesty International. Er is volgens Amnesty een zorgwekkende trend onder regeringen... om activisten en juristen die opkomen voor de mensenrechten... steeds harder aan te pakken. Verder vindt de mensenrechtenorganisatie dat de VN onder meer faalt in Syrië... als het gaat om de bescherming van mensen. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels... perrysport en actiesport, dat zegt de curator... Hij verwacht dat volgende week de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Perisport en Actiesport hadden veel vestigingen in V&D en Scapino. Toen die laatste twee failliet gingen, kwamen de sportwinkels ook in de problemen. Het weer in het binnenland vriest het een paar graden met kans op lokale gladheid. Later af en toe zon, maar ook buien, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat een lange file op de A6, ledenstaat richting Muiden. Want Rijkswaterstaat heeft problemen met de bediening van de carpoolwisselstrook bij knooppunt Muidenberg. Vanaf Almere Buitenwest staat 12 kilometer. Er is nu al een half uur vertraging. Op de A28 van Zolle naar Amersfoort, tussen Nijkerk en Hoeverlaken over 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 voor leven, ik de durf niet om mij. Ik ben geboren in de liefde, gevormd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 Ah! Oh.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 Sometimes I feel. Op 106.9, straks meer. C Maar nu eerst het NOS nieuws van.